De Nederlander van 21 ging een maand geleden naar Turkije... met een bevriend echtpaar uit Haaksbergen. Het stel is gehoord door de politie en mag het land niet uit. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. De Turkse politie gaat uit van een ongeluk. In Amsterdam is de Canal Parade bezig, het hoogtepunt van de Pride Week. Zo'n 80 boten varen dit jaar mee in de parade. Eén daarvan is de Zelfmoordpreventieboot. Die aandacht vraagt voor het grote aantal homo- en biseksuelen... en transgenders dat zelfmoord pleegt...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 Politieagenten in Scheveningen krijgen vanaf vandaag hulp van Duitse collega's. De komende vier weekenden helpen de Duitsers bij het contact met hun landgenoten. Scheveningen is een populaire vakantiebestemming bij de Oosterburen. Omgekeerd gaan Nederlandse agenten helpen op de kerstmarkt in Düsseldorf. Daar komen altijd veel Nederlanders op af. Daphne Schippers heeft zich bij de WK in Londen met gemak geplaatst... voor de halve finales op de 100 meter. Ze liep onder regenachtige omstandigheden naar de tweede plaats... Mario josé Talou uit Ivoorkust won. Naomi Sedney en Jamil Samuel hebben het niet gered in de series. Het weer dan nog. Wolken en zon wisselen elkaar af. Ook trekken er buien over het land. Het is 18 tot 21 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het staat helemaal in het teken van reggae, want het is high tides en good vibes op het strand vanaf twee uur. Dus ja, wij van CVM doen daar zeker aan mee met deze van Pieter Tors. Je hoorde Johnny B. Goed. Kijk, ik op de klok voor me, 7 over 2, Zandvoort, goedemiddag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Albert-Jan. Goedemiddag en hoe was jouw week? Uh, nou, ik zal de terminologie gebruiken die onze Weerman gebruikt. Vrij wisselvallig. Wisselvallig weekje. Okay. Ja, wisselvallig weekje. Ook qua weersomstandigheden. Maar daar natuurlijk over rond de klok van half drie meer. Met onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Blijft het wisselvallig, wordt het vrij wisselvallig. Wordt het niet wisselvallig, wordt het gewoon structureel zon. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Ja, je zei het al. High Tides and Good Vibes Reggae Festival op het strand. En wij leveren daar ook onze bijdrage aan. Uh, nou als het goed is, uh, is een van onze collega's... die gaat daar vanmiddag langs... en die gaat daar een live verslag van doen. En uh, Willem, uh, uh, ja, zelf ook een reggae-enthousiasteling... Uh, uh, die zal uh, daar wellicht uh, wat verslag doen... en wat interviews afnemen. We daarover later meer. Er wordt natuurlijk geraced op het circuitpark Zand... voor dit weekend tijdens de DNRT Super Race Weekend. Het is eigenlijk om 4 augustus al begonnen. De zomermarkt is alweer in volle gang als het goed is. Uh, die zou dan om 11 uur zijn begonnen... En in Amsterdam allemaal bootjes in de grachten, hè? Ja, de Canal Parade. De Canal Parade hadden wij het vorige week drie dagen lang groot uh, uh, geslaagd festival. Uh, hier, al hier te Zandvoort. Nu zijn ze in uh, Amsterdam aangeland en uh, is de Canal Parade is in volle gang. Het motto dit jaar is, uh, this is my pride. Ook uh, mocht er iets te melden zijn vanuit Amsterdam, zullen we dat ook zeker niet nalaten. Verder natuurlijk de, vest, de vaste items, zoals er zijn rond de klok van half vier de evenementenagenda... Dus houd die pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het dier van de week is ook een nieuwe. We hadden, uh, vorige keer hadden we nog uh, die Luna. Lu Luna, moet ik zeggen. Die, uh, die is, daar is niet meer het dier van de week. En die is vervangen door Mizu. Mizu. Niet te verwarren met Tira maar En, met en dat Mizu. is een poes. Een poes, dat is een poes. Het gedicht van de week, ook uh, ja, heel verrassend... staat vandaag in het teken van het uh, reggae-gebeuren. Lekker swingen op de reggae. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Pit Report rond de klok van kwart over vier. Sportkort, uh, dat ook door het programma heen. En we kijken natuurlijk al even vooruit naar de, vanavond, naar de wedstrijd... om de Johan Cruijfschaal tussen Feyenoord en Vitesse... Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl. En gaan we Sunny Days krijgen? Nou, dat is de vraag die we straks gaan stellen aan Lex van der Hoorn Om half drie hoor je het met, de, uh, met het weerbericht. Hier is Armin van Buren. Woke up in the morning. With the sunrise in her eyes.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 Ja, mocht ons weer eenmaal Lex van de Horen op dit moment luisteren. We zijn er helemaal klaar voor, Lex. De Sunny Days. En vandaag dat we ook rijden, Deze van Armin van Buren. We het ritme van Zandvoort ook op, ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. Ja, ZFM niet alleen 24 uur per dag op de radio, maar ook op tv. En wil je kijken naar CFM TV, dan ga je naar kanaal 40, digitaal via Ziggo. Is hier een klassieker van Joe Barton. Jan en Rex uh, van der Roorden uit uh, van de muziek van Joe Bataan. Dat was uh, de Repo Kleppo uit de jaren 80. 16 minuten over twee tijd voor het Zalforts nieuws in het kort. Doorrijder verzet zich bij aanhouding. Donderdagavond, omstreeks half negen s'avonds, kreeg de politie melding van een aanrijding in de Keesomstraat. Later in de avond werd een 43-jarige man uit Zandvoort aangehouden, die de aanrijding had veroorzaakt, maar vervolgens was weggereden.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 Volgens de verdachte was dit schade van een eerdere aanrijding. De politie heeft uiteraard een onderzoek ingesteld. Getuigen inbraak gezocht. De politie is op zoek naar getuigen die een inbraak in het BP's benzinestation... aan de Van Lennepweg op vrijdagmorgen omstreeks 10 minuten over vier... kreeg de politie melding van inbraak in een winkel van een benzinestation. Een getuige had hard gebonk gehoord toen hij vanuit zijn woning naar uh, buiten keek zag hij juist dat twee mannen de winkel binnengingen via een ingeslagen ruit. De getuige gaf een harde schreeuw waarna de inbrekers weer naar buiten kwamen... en wegrenden in de richting van de rotonde in de Van Lennepweg. De gewaarschuwde politie stelde een onderzoek in in de omgeving. De verdachten werden echter niet meer aangetroffen... en voor zover bekend werd er niets buitgemaakt. Weet u hierover meer? Meld bel dan met de politie op telefoonnummer 0900 8844. 0900 8844. Nieuwe fractievoorzitter D66 Ruud Sandbergen heeft door middel van een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad kenbaar gemaakt. Dat hij per 1 september aanstaande de functie van fractievoorzitter van D66 over zal dragen aan Michiel Hermsen. Al geruime tijd uh, wens ik het fractievoorzitterschap van mijn partij over te dragen aan een jonger lid van mijn fractie. Van de ongeveer 12 jaar dat ik de eer heb gehad namens D66 in de Zandvoortse gemeenteraad zitting te nemen, ben ik 8 jaar fractievoorzitter geweest. Een reden voor mij om een stapje terug te doen is het plaats te, een, plaats te, een plaats te maken voor een nieuwe fractievoorzitter... die de ambitie heeft mijn partij ook na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in de Zandvoortse gemeenteraad te vertegenwoordigen. Tot mijn genoegen heeft het voltallige fractie besloten dat Michiel Hermsen. De nieuwe fractievoorzitter wordt van D66 in Zandvoort. Om praktische redenen zal ik op 1 september aanstaande plaats maken voor de nieuwe fractievoorzitter... Al dus de brief aan burgemeester Nick Meijer. Ja, wat gebeurt er nogal uh, bij de Van op jan Je zou er maar wonen, hè. <laughs> je zou er maar wonen. <laughs> Wil je het zelfs nieuws uh, nalezen? Dat kan, hè. Gewoon even gaan naar uh, de Google Store, App Store of de Play Store... en download hem nu, de ZFM Zandvoort-app. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort en je vindt hem zo. Walking round the room singing,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 Kijk, serieus, Lex bij deze plaats. Ja, he. Ja, jeetje, jeetje. The weather with you. Ja, ik draai hem even speciaal uiteraard voor onze weerman Lex van der Horen. Je hoort hem zo dadelijk om half drie bij CFM met een weerbericht voor de komende dagen. Eerst gaan we weer naar het Zalfors Strand. High tides en good vibes met deze van Wayne Weet en Lady. Lady, I'm your shining. Have come into my life. Ja, het reggae festival vindt vanaf uh, vanmiddag twee uur plaats bij uh, Storm. En straks gaan we contact opnemen met onze uh, verslaggever, Willem Bruis. En hij zal ons uh, even gaan vertellen wat er allemaal uh, vanmiddag en vanavond gebeurt... tijdens het reggae festival High Tides and Good vibes. Eerst gaan we het weer hebben over het Zandvoortse politiebureau. Want daar was nogal wat over te doen, Albert-Jan. Ja. De week begon hartstikke leuk met, met natuurlijk die drie dagen uh, het gayfeest in, uh, in, in Zandvoort. Maar ja, de gemoederen uh, verder waren er nog, uh, al erg uh, na een publicatie... van het Haarlems Dagblad, meen ik, of RTV Noord-Holland... Noord over een eventuele sluiting van het politiebureau Zandvoort. Nou, u kunt allemaal rustig blijven zitten... want het politiebureau Zandvoort wordt niet gesloten... Geruchten over sluiting van het politiebureau op de Hoge Weg blijken niet te kloppen. Landelijk worden de komende jaren veel politiebureaus weliswaar gesloten. Diverse media hadden een overzichtskaartje gepubliceerd waarop leek dat ook het politiebureau aan de Hoge Weg zou sluiten. Niets is minder waar. D66-raadslid Ruud Zandbergen was al in de pen geklommen om de vragen te stellen aan het college. navraag bij de veiligheidsregio Kennemerland leverde echter de volgende opheldering. Het bureau aan de Hogeweg gaat niet sluiten. Het reguliere spreekuur met de wijkagent Nieuw-Noord in Pluspunt... is het enige dat zal gaan verdwijnen. Dat werd op de landelijke gepubliceerde overzichtskaart aangeduid. Overigens zal de wijkagent bij het overlastspreekuur wel gewoon aanwezig zijn... maar zijn eigen spreekuur bij Pluspunt komt te vervallen... al dus een woordvoerder van de gemeente. Na overleg met de veiligheidsregio Kennemerland en een storm in een glas water derhalve. Oké, okay, ja, als je op het kaartje geklikt had he, ja. op Zalvoort... had je gezien dat het over het bureau Nieuw-Noord ging. Dus. Maar dat was de truc. Hij stond wel rood aangegeven, dus uh, daar zou hij zijn gesloten Nou. Het is dus niet waar, de hoge weg is en blijft gewoon open. Zo ik het weerbericht, maar eerst deze van Omi. We met deze inmiddels alweer wat oudere plaat van Omi Jordan, de cheerleader. Nee, hij is geen cheerleader, hij is gewoon weerman hoor. Lex van de Hoorn, goedemiddag Lex. Wat wil je nou weer hoor. Goedemiddag, Lex de cheerleader. Ja. Hoe is het ermee? Uh, nou, uh, ik heb niet zo'n beste dag vandaag. Hé, hey, wat dan? Nee, mijn weerbericht weer, klopt het niet. Oh jeetje, oh jeetje. <laughs> heb je me inmiddels uh, weer uh, met de kaarschaaf uh, ja, bijgewerkt? Ik heb hem wel bijgesteld, maar ja, okay. uh, dat is niet de bedoeling, joh. Uh, maar uh, het is dus. Uh, het zou eerst. Uh, vanochtend zou het opklaren. En dan zou het vanmiddag een uh, <coughs> periode met zon uh, zouden we hebben. Maar het klaarde wel een beetje op. Maar het, ja. uh, het, ging, niet, uh, het ging niet door, het feest. Maar toch. Toch over binnen het uur, ik denk met een half uurtje, gaat de zon wel schijnen hoor. Dus Oké. Okay. Het komt wel goed, maar er zit wat vertraging in. Nou. Uh, de temperatuur die komt, uh, als de zon door, de doorbreekt, komt de temperatuur op een uh, graad of twintig uit. En er staat dan uh, een matige noordwestenwind. Dus dat is het voor vandaag. Dat ei ben ik kwijt. Ja, ja, ja, ja, van de week al hele discussies uh, op uh, tv. Wanneer gaan we nou echt de zomer krijgen hè, met het uh, weer? Is dat morgen of niet? Morgen. Morgen, morgen. waar? Ja, morgen. Ja, het gaat gebeuren. Ja, ja, ik moet ja. niet het op ja. Daar is hij dan. Ja, ja. Ja. Nee, morgen dan is het uh, de hele dag is het zonnig met een, uh, een matige westenwind en een temperatuur. Ja, houdt nog niet over, maar toch 20 graden in het zonnetje is niet verkeerd hoor. Kan ik je vertellen. En dan uh, maandag uh, krijgen we een uh, herhaling. Dan gaan we in de herhaling van de zondag. Dan is het ook zonnig. Met een, uh, een matige Zuidwestenwind. En een. Uh, ik dat ik een typfoutje gemaakt heb. Uh, en de maximum temperatuur ja, die gaat dan omhoog naar de 22. Ja, omdat die dan uit het Zuidwesten komt. Hè, de wind. Ja, die ja. zachter. Ja. Dan, uh, ja, nou, dan doen we de deur weer dicht. Dan is het dinsdag weer meestal. Is het weer gebeurd? Het is het weer gebeurd. <laughs> Heeft het alweer lang genoeg geduurd? Uh, ja. ja. <laughs> dat zijn die Hollandse zomers hè? Dat ja. is. Uh, ja. Het duurt nooit lang. <laughs> Voor je het je beter vanaf. Ja. Uh, ja. <laughs> dus dan gaan we dinsdag weer andere dingen doen. Dan is het de uh, meest bewolkt. Met een zwakke tot matige noordelijke wind. Dus dan gaat de temperatuur weer een graadje naar beneden. En die komt dan op 21 graden. Dus de vooruitzichten zijn eerst veel zon. En vanaf dinsdag wordt het weer licht wisselvallig. En tijdelijk koeler. Oké, okay, alleen zondag en maandag een klein beetje zomer. En voorlopig ja. is het weer even eigenlijk helemaal niks. Ja, <laughs> oh, ja, oh, oh. ja, ja, kan er Wat doe je ons aan Lex? Ja, uh, als je er niet mee eens bent, blijf ik gewoon thuis natuurlijk, hè? <laughs> ja, zo makkelijk is dat. Ja, ja, nou, je houdt het wel uh, elke dag uh, in de gaten. Hoe kunnen de mensen jou volgen? Het weerbericht van jou? Op uh, www.meteopagina.nl En dan op uh, Twitter en Facebook. Allebei op slash Meteopagina. En dan op uh, TextTv En natuurlijk op de CFM-app. De CFM-app. Vreselijk populair. Er wordt uh, enorm naar gekeken, volgens mij. Ja, toch? Ja. Oh. Ja, ja, ja. Ik krijg daar metingen van, dus... Uh... Oh. oh. bij oh. jou niet. <laughs> nee, ik niet. <laughs> nee, ik weet meer. Ik weet meer. Oké. Okay. Nou Lex, dus uh, iedereen kan het weer. blijven volgen onder meer via Meteopagina.nl of CFM TV, kanaal 40 Digitaal. Elk kwartier komt het weer uh, van Lex uh, dan langs. Of luister op de zaterdagmiddag om half drie gewoon naar uh, CFM Zandvoort. Ja, want volgende week ben ik er weer. Zo je het. Nou, dankjewel. Fijne week. En dankjewel, hetzelfde. En tot volgende week. Doei. Dat was het weer. Vierf en Zalvoort. En dat was het alweer, inderdaad. Het weerbericht met Lex van den Noren. Maar je kan het de hele week blijven volgen. Want Lex gaat er de hele zomer bij door. Dus uh, hij houdt het weer goed voor ons in de gaten hier in Zandvoort. Daar zijn we heel erg blij mee. Hier is Laura Brenneken in de Self Control. Oh. bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Terug naar de jaren tachtig, zo ook met deze klassieker van uh, Laura Brenneken. Dat was de self-control. Nou, zo dadelijk gaan we live schakelen naar uh, Strampavioen Storm... want vanaf twee uur is uh, daar gestart. High Tides and good Vibes, een uh, reggae-festival. En Willem Bruist is daar voor ons aanwezig. Maar eerst deze van Kelvin Harris...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 Een leuk plaatje met een uh, lekker deuntje. De zingen van Kelvin uh, Harris. En van Williams. Joden, de single feels. Nou, straks gaan we naar het strand toe. En waarom gaan we straks uh, naar het strand toe, uh, Albert Jan? Ja, want het, uh, het strand staat uh, vandaag, zoals wij al eerder in het programma aangaven, uh, vol in het teken van de reggae muziek. En dan dat allemaal tijdens de High Tides and Good Vibes Reggae Festival. Dat is om twee uur begonnen en duurt nog tot vijf voor twaalf vanavond. En de entree is gratis. En met medewerking van Roots Lines Reggae Band... with special guests, Hornsman Coyote, Dub Meets Horns... and the skate titles and many, many more. One Love and Good Vibes Only. Dat vanaf twee uur dus vanmiddag... Op tijdens het High Tides and Good Vibes Reggae Festival... bij Strandpaviljoen Storm. En als het goed is, hebben we na het volgende nummer... contact met onze verslaggever ter plaatse. De heer Willem Bruist, die uiteraard ook een zwak heeft voor de reggae-muziek en wellicht met de organisatoren even in gesprek gaan. Wij gaan eh de volgende praat eh, tijdens de volgende praat kijken of we verbinding kunnen krijgen. Maar er is deze van eh Leil Kleine. Dus jij dus dan bespreek dat nog niet zeker op af. Is Magnes die me pusieron y yo creo que fue este.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 dat was hem bij op Zaterdag. heel Kleine, tezamen met Ronnie Flex. En de loterij, een meisje uit de loterij. Ja, nou, we hebben Lex van der horen, Die zei het al, de zon zou binnen een half uur gaan schijnen. En wat vliegt er over Zandvoort heen? Jawel, die grote gele bol. De zon, hij is er. En dat is wel lekker voor het feestje op het strand, albertje. Ja, en we gaan live schakelen met onze collega Willem Bruist. Willem, goedemiddag. Een hele goede middag vanaf het uh, mooie strand van ja, ik Ja, uh, even een vraagje of je de, de microfoon... Uh, als je recht in de microfoon praat, dan uh, kom je heel duidelijk over. Ietsje uh, iets harder zetten misschien? Jij bent uh, de, de gast bij uh, High Tides and Good Vibes Reggae Festival... ...vanaf uh, het strandpa oh, ik ben trots op je. strandpaviljoen Storm. Vertel eens even, uh, hoe is het daar? Ja, het is uh, heel erg gezellig. Het is nog vrij rustig. Uh, alhoewel, nu kijken we naar achteren, het, Die woorden neem ik gelijk weer in, want het, uh, het begint echt te lopen nu. Sfeer is goed, weer is goed en uh, de organisatie uh, is, is geweldig hier. Dus, uh, ik heb ze trouwens bij me staan. Uh, Wie heb je bij de microfoon? Dat zijn mensen die heb ik al eerder uh, uh, aan de microfoon gehad, namelijk in de studio, nog niet zo heel lang geleden. Tijdens de reggae-uitzending van Willem Bruist. Misschien weten jullie nog. Ja, ik weet het nog. Jij weet het nog, hè? Heel duidelijk, ja, klopt. ik heb je te staan? Carla, ja, en... Uh, ja, dat was inderdaad, dat is die dame met die dread, En uh, die andere meneer met die dread. Ja. Hé, hey, dat is Carlos. Ja, dat is Carlos, ja, dat moet je te tellen, dat weet ik. En, uh, nou, dat, daar schuif ik als eerste naartoe. Want Carlos is een van de organisatoren, zeg ik dat goed, Carlos? Van dit evenement. Of, nee? Dat is dat Carla. Ons, Carla. Dat is Carla. Dat is Carla. Dat is Carla. Jullie oh. doen zo verschrikkelijk veel oh, samen, ja, ja, ja. Ik, kan, ik kan niet kijken of jullie zijn er samen mee beter. Schuif even door naar, uh, naar Kala, Kala Gaat het dus tot nu toe hier. Ja, helemaal top. De weer is heerlijk, de vibes zijn nice. Echt alles, alles gaat goed. Wat verwacht je vanmiddag? Ik verwacht vooral dat mensen heel erg veel genieten. Ja. Van de zee, de zon, de strand, maar natuurlijk van de heerlijke muziek. En alles wat hier verder te doen is. Lekker eten, lekker drinken bij storm. Allemaal heel heerlijk. Uh, ja, ik kan niet anders zeggen van, uh, van uh, maar dat gaan we ook doen, maar... Uh, ja, eigenlijk zou ik gewoon zeggen van uh, de volgende keer, uh, dan, uh, ja, dan moeten jullie toch echt zijn tijd uh, inleveren. Want dan uh, wil ik toch wel een live-esendingen doen. Samen met uh, deze twee geweldige mensen, want dit, dit, jongens, dit klinkt als een klok. Maar er komen ook veel live optredens, heb ik begrepen. Ja, ja, ik schuif nu even door naar Carlos en die kan mij alles vertellen over de live training, Dus, uh, Carlos. <laughs> ja, dat ja, klopt. Uh, Carlos, uh, Roots Line, oprichter van de Roots Lijn's Band. En de band die vandaag uh, twee keer zal uh, optreden: smiddags en uh, s'avonds. Uh, we hebben smiddags uh, zeg maar eigen, eigen setlist met uh, ja, zeg maar een soort hommage aan de reggae van de jaren 70 en 80. Dus, het zijn allemaal nummers uh, die we gaan doen, uh, als een soort tribute to die uh, periode. En dan s'avonds uh, gaan we uh, Donovan King J begeleiden die speciaal vanuit Londen overkomen vliegen om een uh, mooie show te geven. En smiddags hebben we ook nog uh, Black O'Malley. Ze kom uit uh, Kenia, oorspronkelijk, maar woont in Rotterdam. En Hornsman uh, die staat uh, met zijn trombone op het podium, en die komt vanuit Servië ook vanochtend overgelopen. Dus uh, internationaal ik, uh, ik vind het nogal wat. Ik weet niet in hoeverre jullie het mee hebben gekregen in de studio, maar we... het is zeker de moeite waard hier. Loud en clear. En uh, ik zou zeggen, uh, vooralsnog uh, tot zover hartelijk dank. En we komen wellicht later in het programma nog weer even bij je terug. Want er is nogal veel te vertellen over het reggae over het algemeen. Komt helemaal goed. En uh, ja, nou inderdaad, wat je zegt, tot zover. Uh, tot de volgende ronde, zal ik maar zeggen. Okay. Zo is het, uh, Willem. Dank wel voor dit moment. En heel veel plezier daar, hè? Oké. Okay. Dat was Willem Bruis vanaf Het Strand. Jawel. High tides en good vibes. Nou, hebben we ook bij CFM met Rita Marley. Hier is One Draw. I wanna get high. So high. I wanna get high. Zie u Speciaal voor alle reggae-liefhebbers die op dit moment luisteren. Rita Marley was dat. En One Draw. Nou, we gaan al uh, oh, zo'n beetje op naar het nieuws. En weer van drie uur. En onder meer draaien deze nog voor je. Ja Op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoort de La Collegrara. Ja, dat was wel weer het ene laatste plaatje in uh, uur 1. We gaan nog even naar Curaçao. Doen we samen met uh, deze van uh, Demi Lovato. No, I'm out here looking like revenge. Feeling like a tin The best I ever been. And yeah, I know how bad it is. Just seeing me like this. But it gets worse. Now you're out here looking like regret. Proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad in my slur to see me like this, but ink is worse. Not payback is a bad bitch, and baby.